Dit is Carolijn Bari met het NOS Journaal. In de Turkse stad Istanbul is het onrustig. Vannacht ging een bom af bij een politiebureau. Er is veel schade en zeker tien mensen raakten gewond. Twee daders zouden zijn gedood. Na de ontploffing werd het Amerikaanse consulaat in Istanbul beschoten. Voor zover bekend vielen daarbij geen gewonden. Gisteravond werd er geschoten bij het hoofdkantoor van de AK-partij. Niemand heeft de verantwoordelijkheid opgeëist. In Turkije zijn de spanningen tussen de autoriteiten en de Koerdische PKK... de laatste tijd sterk gestegen. Politiebond ACP vindt het een goede zaak als burgemeesters overleggen... of er minder agenten bij voetbalwedstrijden ingezet kunnen worden. Gisteren verliep de zogeheten risicowedstrijd AZ-Ajax zonder problemen... hoewel er geen agenten waren vanwege acties bij de politie. Voorzitter Gerrit van der Kamp van de politiebond... zegt dat hij het een mooie bijvangst van de actie zou vinden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 De Wereldgezondheidsorganisatie WHO maakt zich er zorgen over dat in Nederland bevallingen steeds vaker worden opgewekt. Een gynaecologe die voor die organisatie werkt zegt dat in het AD. In Nederland wordt inmiddels 20% van de bevallingen ingeleid, terwijl dat maar in 5% van de gevallen medisch noodzakelijk is. Het opwekken van een bevalling vergroot de kans op complicaties. Vrouwen zouden steeds vaker zelf vragen of de bevalling kan worden opgewekt. Het weer in het oosten bewolkt en flinke buien. In het westen droog en nu en dan zon. Het wordt 20 tot 24 graden. Morgen overal droog en periode met zon. Dan wordt het 21 tot 25 graden. Dit was het. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. De sjomaker van de ANWB. Er staan files op de A2 van Utrecht naar Den Bosch bij knooppunt Empel 6 kilometer door een kapotte vrachtwagen. De rechterrijstrook is dicht. A9 ook maar richting Amstelveen bij Batteveldorp 6 kilometer.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 Zonnige van Baltimore en Inderdaad, Tasanboy. Het is 7 over 3. Welkom terug in uw tweede volgende onderwerpen. Uiteraard rond de klok van half 4. Een uitgebreide evenementenagenda. Want er is natuurlijk weer van alles te doen in en rondom ons prachtige dorp Zandvoort. Dat allemaal om half 4. muziek door het komen. Nu natuurlijk ook Zandvoorts nieuws in het kort. We hebben nieuws vanuit, vanuit onszelf. Volgende week zondag komt ons programma niet vanuit de studio... maar live vanaf het strand en wel bij de haven. Maar daar een hele dag live radio vanuit de haven. En daar kom ik straks uitgebreid nog even op terug. En vanavond hebben we natuurlijk ook nog Jazz Behind the Beach. Gisteren hadden we Jazz Behind the Bar. Vanavond Jazz Behind the Beach. En morgen hebben we natuurlijk het Jazz team van morgenochtend van CFM... van 10 tot 12, misschien wat langer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 Oh, oh, Sing. oh, oh. Yeah. oh. oh. This love is a blaze i saw oh, from the the of the the and the fire brigade comes in a couple Until then we got nothing to say and nothing to know but something to drink and maybe something to smoke <laughs>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 Pas wel, Albert-Jan, onze bruisende collega Willem Bruist. Nou, ik krijg uh, weer wat dingetjes toegestuurd van meneer Bruist. Ja, weer mooi knutselwerk. Ja, weer mooi knutselwerk. En uh, hij schijnt als... Uh, tegen... Hij werkt in Amsterdam, hè? Ja, en, uh, en daar is hij lekker aan het luisteren. En hij schijnt ons uh, luid en duidelijk te ontvangen. Dat doet mij deugd. Goedemiddag, Willem. Goedemiddag, Willem. Ja, je moet even opletten, want ik uh, ga even een jingle draaien... uit de gouden oude doos... Ja, en okay. geen NC en Jingle, maar van mezelf. Hoor maar. Ja, dat is wel leuk. I'm W-G-A-P. Say hoops, Now on all you covers. And you fingersnappers. You And you love them. I want y'all to say this with me. Say hoops The Bigger The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 Nou, we hebben er zin in vanmiddag bij CFM. Lekker veel oude muziek. CFM maakt ze naambaar, van de zon schijnt. Dus pak je radio. Ben naar het krant en zet hem op 106.9. CFM no yeah. 24 uur per dag. Hete zomer. Ja, niet vergeten je radio meenemen naar het Zalf voor Strat. En dan keihard zitten. Laat de buren maar even horen dat je naar CFM luistert. Dat hebben we zo graag. Here is Whitney Houston. I want to dance with somebody. checken hè, Albert Jan? <laughs> nou, ik zit er wel over. Nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, <laughs> Daar komen wij wel uit. Oké. Okay. Werkoverleg, weet je wel, dan uh, gaat het helemaal goed komen. Jor, <middels> de, de single van uh, Whitney Houston, dat was I Wanna Dance With Somebody. Heb je al uh, trouwplannen? Uh, nou, je zou het bijna krijgen. Ja, hè. Want uh, op 15 en 16 augustus is er, is er in het Zandvoortmuseum Museum op de etage Kunstboet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 En als u van, de, van de watersport houdt, ik, het is een aanrader om daarbij aanwezig te zijn en te gaan kijken. Meer informatie over dit geweldige watersportevenement kunt u terugvinden op de website www.wvzandvoort.nl www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 Until we go into the deeper down The clock is ticking, it flats, off all the clocks, and there won't be a part.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 die georganiseerd wordt door de buurtvereniging Soentje. De Potgieterstraat, de Tenkatenplantsoen, de, de, de Genestetstraat... Ja, zeg ik het ja volgens mij wel. Okay. En de Costa straat zullen weer omgetoverd worden tot een markt... met een hoog, uh, tussen aanhalingstekens, rommelgehalte. Vanaf 7 uur s morgens tot 2 uur s middags is iedereen van harte welkom... om spulletjes te kunnen verkopen, dan wel te kopen.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 06-212-16265. Of kijk even in de Zandvoortse Courant voor meer informatie. Ja, die beide heren zijn goed bezig. Alleen, die, ja, die achternamen, hè? Ja. Wel heel ja, apart. Jans, Pietersen. Ja, uh, ja precies. Ik, eh. <laughs> Henk, goedemiddag trouwens. Henk, in Australië is ook luisteren. Hey, Leuk. Helemaal goed. Hey, Henk. <laughs>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 Hier is Santana e Corson Espinado.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 Hij is leuk, hè? Hij is leuk. Ja. Ja, hij is leuk, hij is Hij, leuk. hij is fijn. En Henk, Henk weet, maar ja, het is winter, hè? Dus ik denk nu dat ze wel een jas aan hebben. Ja, ja, ja, ja. <laughs> nou ja. 25 graden valt best mee. Ja, nee, dus uh, als ik al überhaupt ooit een keer... als we daar een keer een locatieuitstelling doen... dan doen we dat in de winter, uh, Rob. Ja, toch? Dan is het een beetje te harde daar. <laughs> Zo is het. Hé, je straks uh, gaat beginnen, Jess uh, Behind the Beach. Ja, zullen we het laatste uur daar een beetje jazzy ja, gaan doen? Oh, dat kunnen we wel gaan doen. Een beetje jazzy. Maar dan laat ik de keuze aan jou. Oh, dat is leuk. Dan uh,